Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De hersteloperatie in Groningen gaat zeker drie jaar langer duren. Het doel is om binnen drie jaar alle huizen en gebouwen met aardbevingsschade te verstevigen. In de meeste gevallen zal dat lukken, maar de Nationaal Coördinator Groningen denkt dat bijna 3000 adressen buiten de boot zullen vallen. Dat komt vooral door een gebrek aan projectleiders en begeleiders. Zo heeft deze man in huis lekkage en daar is hij niet over te spreken. En dan kreeg je schimmel Hier allemaal schimmel. Hier komt dus wat vindt u ervan? En een schijf De huiseigenaren met schade in Groningen willen dat de politiek stopt met het veranderen in de herstelplannen, omdat ze behoefte hebben aan rust en stabiliteit. In het Witte Huis staat de koffie te pruttelen en worden de vlaggen extra glad gestreken. De Britse premier Starmer komt op bezoek om te praten met president Trump. De twee zullen het onder meer gaan hebben over de veiligheid van Europa, de oorlog in Oekraïne en handel tussen Amerika en Groot-Brittannië. Een inbreker in Eindhoven heeft vanochtend zijn slag geslagen bij een juwelier in de Bijkorf. De dader kwam binnen door een winkelruit in te slaan. En eenmaal binnen sloopte hij ook nog meerdere vitrines. Je hoort de politie. We zijn er uiteraard heel snel naartoe gegaan. Het politiebureau ligt redelijk daar op de hoek. Er zijn er behoorlijk veel manschappen daar geweest. Helaas hebben we hem daar niet meer aangetroffen. Ze hebben onder meer gezocht met speurhonden. Maar de verdachte is nog altijd spoorloos. De eerste reacties op het songfestival liedje van Cloud zijn positief. Celavie wordt vanmiddag overal tegelijkertijd gedraaid op de radio, maar lekte gisteren al uit. Mensen op straat zijn enthousiast. Dit komt wel op mijn Spotify-playlist. Ik vind het gewoon een goede opbouw. Dat, uh, dat de beat zo komt, dat vind ik wel leuk. Hij zat bij mij op school, hè? Ja, ja dus uh, ja. dit zou ik wel aanzetten hoor. Cloud, heel veel succes. Begunnetje van, van harte. harte. Cloud zelf baalde natuurlijk dat het nummer gisteren al uitlekte. Maar hij relativeerde dat met de titel van de plaat. Cellavi, zegt hij. Het weer nog een wisselvallig dagje met regelmatig buien. Maar ook opklaringen met zon. Vanmiddag gaan we die steeds minder vaak zien. Het trekt dan dicht en gaat ook langer regenen. Het is dan een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Oh. Um. So, sing.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 People say a love like ours will surely pass, but I know a love like ours will last and die let me home Consider this. Consider this. Hint of a century. Consider this a slip that brought me to my knees. Pain.